Cesarea Filippi, waar bevindt zich dat plaatje? Sommige van ons zijn in Israël geweest, hè? Josette bijvoorbeeld, hè? ontegenzeggelijk, die is er heel vaak geweest. En misschien is hij wel in de buurt van Caesarea Philippi geweest. Klopt dat? Nooit geweest. Nou, ik ook niet, hoewel ik er niet al te ver vandaan mee geweest. Um, Caesarea Philippi, ja. Ken je in Noord-Israël het Hullemeer? Het Hullemeer? Ook nog nooit geweest? Nou, nou het Hullemeer zie je wel op oude kaarten, maar het bestaat niet meer. Dus het kan wel kloppen. Je hebt het meer van Galilea en daarboven heb je het Hullemeer. Een heel klein meertje. En daar weer boven, Caesarea Philippi. En daar weer boven, maar dan zit je al in Syrië, Damaskus. Nou, in Caesarea, Filippi, sprak Jezus deze woorden. Het Hullemeer heb ik gezegd, bestaat niet meer. Het was vroeger een, een meertje, een heel klein meertje, en later werd het een moeras. was niet om aan te zien. Maar toen ik er was, was dat allemaal in cultuur gebracht... Het is een schitterende streek geworden. Echt, je kijkt je ogen uit, zo mooi. Maar toen Israël in 1948 daar was, toen was het een, een moeras. Zelfs het meer was weg. Maar goed, in Cesarea Philippi stelde Jezus een vraag. Wie zeggen de mensen dat de zoon des mensen is? En ze zeiden sommigen Johannes de Doper, andere Elia, weer andere Jeremie of een de profeten. Ik kan me dat voorstellen dat mensen zich afvroegen wie is Yeshua? Wie is hij? Het moet vast een heel belangrijk iemand zijn. Het is een profeet. Dus is hij Johannes de Doper? Is hij uit de doden opgewekt? Want hij was onthoofd, hè, Johannes de Doper. Is hij Elia? Nou, dat is een eer, hè? als je met Elia genoemd wordt. Want Elia was zo'n beetje de grootste, de belangrijkste profeet van Israël. Want later op de verheerlijking op de berg, zie je de drie samen. Hè? Yeshua, Elia en Mozes. En... In zekere zin was natuurlijk Johannes de doper Elia. Dat is ook gezegd, hè? Hij is Elia. Hij, hij, hij kwam in de geest van Elia, Johannes de doper. Zo staat het er, letterlijk. Hij kwam in de geest van hij, hij is Elia. Maar hij was niet letterlijk Elia. Hij was Johannes de doper. Maar sommigen dachten, Yeshua is dat soms Elia. Of is hij Echt Elia? Of is hij in de geest van Elia gekomen? Dus zo waren er allerlei gedachten over hem. En anderen zeiden weer, ja, Jeremia of een de profeten. Ook al zo'n grote profeet, hè? Jeremia of een van de andere profeten. En dan zegt Jezus plotseling, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus, die altijd haantje de voorste was, stapt naar voren en hij zegt, Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Waar zou, zou Petrus dat nou vandaan halen? Een mogelijkheid is dat Petrus de psalmen goed kende. En in psalm 2 lezen we, Ik wil gewagen voor het besluit des Heeren. Hij sprak tot mij, mijn zoon zet gij, ik heb u heden verwekt. Mijn zoon zet gij, ik heb u heden verwekt. Want Petrus zegt, gij zijt de Christus. Gij zijt Messias. De zoon van de levende God. Nou, dan zegt Yeshua, ik zeg tegen u, zalig zijt gij Simon Barjona. Simon Barjona, ook zo'n prachtig oud testamentische naam. Hè? Jonah, dat is de gedachte aan, aan Jonah. Hè? Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Nee, natuurlijk niet. De openbaring is van Yahweh gekomen. Nou, of Petrus heeft een stem uit de hemel gehoord, rechtstreeks contact met God... Of, hij had het uit de schriften. Psalm 2, vers 7. Ik heb u heden verwekt. Gij zijt de zoon van de levende God. Prachtig vind ik dat, die opening. En dan zegt Jezus, dus het gesprek gaat, komt al gauw in volle vaart, in volle gang. Dan zegt Jezus, ik zeg u. Dat gij Peter zijt. Ja, dat wist Peter zelf ook wel. Maar dat was het bijzondere niet. En op deze Peter zal ik mijn gemeente bouwen. Ja, dat is wel even wat anders. Peter is Peter is een, woorden, een woordenspel bijna. Hè? Een pun. Um, op deze Peter zal ik mijn gemeente bouwen. Nou, er is een hele theorie. We zullen er niet te veel over zeggen. Dat deze tekst bewijst dat uh, het pauselijk gezag, want dat pauselijk gezag wordt hierop, uh, leunt eigenlijk op deze tekst. En uitsluitend op deze tekst, wonderlijke, een enorm instituut met miljoenen leden, het grootste kerkinstituut ter wereld, bouwt op die ene tekst. Gij zijt Peter, Petra. Gij zit Peters, en op deze Peter zal ik mijn gemeente bouwen. Gij zet Peters Peters zou de eerste paus zijn geweest. Maar Jezus zegt: Op deze Peter zal ik mijn gemeente bouwen. Een woordenspel. Wat betekent dat? Nou, één ding is in ieder geval duidelijk: dat er maar één fundament is. En dat zegt Paulus heel duidelijk in 1 Korinthe hoofdstuk 3, vers 11 en 12. U merkt, ik zal de teksten er speciaal bij noemen deze keer. 1 Korinthe 3, vers 11 en 12. Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, Yeshua Messias, kan niemand leggen. Er is maar één fundament. Een ander fundament kan niemand leggen. Het is Yeshua. Maar hoe kan, hoe kan dan Jezus zeggen, hoe kan hij zeggen tegen Petrus? Gij zijt Petrus en op deze Peter zal ik mijn gemeente bouwen. Het lijkt mij, nogal voor de hand liggend, dat Jezus bedoelt... U bent Petrus, u bent de woordvoerder, u bent de woordvoerder die altijd uw mondje klaar heeft. En U, u, u hebt ook inzicht, u hebt inzicht, Petrus. En op deze Petrus zal ik mijn gemeente bouwen. Niet u bent de rots, want dat ben ik. Maar Jezus zegt dat niet, dat ben ik, maar dat zegt Paulus later. Maar op deze Petrus zal ik mijn gemeente bouwen. Voelt u, er is het een woordspeling in. Op, uw, op de beleider is van waarheid die u zojuist hebt gesproken, dat ik de Christus ben, wat u juist hebt beleden, de Zoon van de levende God, op die is wordt mijn gemeente gebouwd. Dus de gemeente wordt niet gebouwd op een paus, op Jezus, Yeshua, Messias, alleen. Alleen. Hij is de enige. Dus eigenlijk is deze tekst niet zo moeilijk. Maar als ik, met de Rooms-katholiek over deze tekst praat, dan is er wel heel veel. Alweer natuurlijk. Van ja, je ziet het niet goed. Je, hebt, je, je ziet de diepte niet. Het gaat wel degelijk om een bischop van Rome. Nou, ik ben een naïef persoon onnozel. Ik zie die diepte inderdaad niet. Maar de enige rots is Yeshua. Maar goed, we gaan verder. En ik zeg u, gij zijt Petrus, en op deze Peter zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Prachtige tekst. Wat bedoelt Yeshua hier? De poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Die gemeente die hij in het leven roept. Oh, dat is op zich al een, hele, een heel onderwerp. Um, ja, dat is een heel onderwerp. Uh, mijn gemeente bouwen, mijn ecclesia bouwen, mijn vergadering, mijn, de uitgeroepenen die deel uitmaken van Yeshua's vergadering. Er is een beroemde bijbelvertaler, William Tyndale, misschien wel eens van gehoord, hij leefde voor de belangrijkste hervormers zelfs, die heeft een beroemde Engelse bijbelvertaling gemaakt, en hij, hij weigerde om dat woord Ecclesia te vertalen met gemeente of church. Hij was zo eigen, eigenwijs, Dus is dacht ik nooit een vertaler geweest die dat heeft gepresteerd door te zeggen. Maar hij deed het. Hij deed het. Hij zegt op deze Petra zal ik mijn gemeenschap bouwen. Hij was zo consequent dat overal waar Ecclesia stond, hij gemeenschap vertaalde. Met gemeenschap natuurlijk in het Engels dan. De overheid, dinaren en noem maar op in Engeland. Dat dus, dacht ik, een vertaling van 14 zoveel geweest. Was zo verbolgen over het feit dat hij zo eigenwijs was. Door het niet te hebben over church, kerk, gemeente. Maar over gemeenschap. Wat natuurlijk. Een vondst. Hè? Geweldig. Om over de Joodse gemeenschap als een gemeenschap te denken. Niet als een kerk. Afijn, die overheidsdienaren waren zo vervolgen, Ze hebben hem zwaar vervolgd. En hij heeft het met zijn leven moeten bekopen. Nou, dat was even een uitstapje naar gemeente. En ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemel. En wat gij op aarde onbinden zult, zal onbonden zijn in de hemel. Um, oh, ik heb nog niets gezegd over het dodenrijk. Vergat ik bijna. Het dodenrijk zal haar niet overweldigen. Die gemeenschap van, in eerste instantie, Joden, wat gaat het over hier, in eerste instantie, hè? Um, die kon niet overweldigd worden. De poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Met andere woorden, als je behoort tot mijn gemeenschap, dan kan niemand jou meer wat aandoen. De poorten van het Rode Rijk zullen je niet kunnen overweldigen. Je bent helemaal veilig als je tot die gemeenschap behoort. Nou, <lacht> hoe letterlijk moeten we dat nemen? De apostelen zelf zijn vermoord, althans een heleboel. Maar wat bedoelt Yeshua? U bent van mijn gemeenschap? En niets kan u scheiden van de liefde van God. Niets kan u scheiden, ook de dood niet. Want bij mij bent u veilig. Het gaat heel diep hoor. Het gaat heel diep deze tekst. En ik zal u geven de sleutels van het koninkrijk. Um, ik moet ineens denken aan een passage in een ander evangelie, nou Lucas... Um, kan ik het vinden? Ik hoop het. Lucas 11, 52. Ja, daar kom ik ook die, een tekst tegen over de sleutels. En een wat ander verband. Maar Yeshua zegt: Wee uw wetgeleerden. Wee uw wetgeleerde. Want ge hebt de sleutel der kennis weggenomen. De sleutel der kennis weggenomen. Want die mensen, die wetgeleerden, staat in vers 46, legden ondraaglijke lasten de mensen op en zelf raakten ze die lasten niet met één van hun vingers aan. Ze waren eigenlijk hypocriet. Daarmee wil ik niet zeggen dat schriftgeleerden of fariseeën altijd hypocriete mensen waren, maar deze mensen waar Jezus met Yeshua mee te doen had, waren hypocriet. Maar het gaat mij nu om... Die uitdrukking, WU-wet geleerd wordt, je ge hebt de sleutel der kennis weggenomen. Nou, de sleutel der kennis die Petrus kreeg, de sleutel. Ik, ik vind het niet terug in Handelingen 2, maar volgens mij moet dat die, moeten dat die woorden zijn van Petrus. Want wat is er nou belangrijker dan te prediken dat Yeshua is. De Christus, Lucas zegt het heel kort, hè? die praat niet over de zoon van de levende God, die zegt, gij, gij zijt de Christus. Zo staat het in Lucas. Maar in Matthäus staat, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Dat predikte Peter op Pinksterdag in Handelingen 2. Hij zegt daar, dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten dat God hem en tot heren en tot Christus, Yeshua, uh, Messias, gemaakt heeft. Deze Jezus, deze Yeshua, die gij gekruisigd hebt. Uh, Petrus predikt het kostbaarste wat hij maar kon prediken. Want God, Yahweh, heeft hem, Yeshua, en tot Heren en tot Messia's gemaakt. Dat is... Dat is de weg die naar de vader leidt. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt door mij tot de vader dan door mij. Wat is er nu een belangrijkere boodschap dan die boodschap? En juist is dat gepredikt op Pinksterdag, na de uitstorting van de Heilige Geest. Het zijn maar niet zo um, terloopse woorden die gesproken zijn. Het was een hele belangrijke dag in Caesarea Philippi. En, um, ik ga even terug. Toen verbood hij met nadruk zijn discipelen aan iemand te zeggen, hij is de Christus. Nou, dat is raar. Heeft Petrus eerst verkondigd, u bent de Christus, de Zoon van de levende God, en dan gaat hij daarna verbieden. Raar hè? Geheimzinnig is dat, hè? Mysterieus. Wist u dat um, de zoon des mensen eigenlijk een synoniem is voor uh, de Christus, de Messias? Maar Yeshua wilde niet meteen openbaren dat hij de Messias, behalve aan zijn kleine kring, intimie. Wilde niet meteen openbaren dat hij de messias is. Want dan zou hij meteen alle Romeinse overheidsdienaren over zich heen hebben gekregen. En dan zou voortijdig zijn loopbaan bijna eigenlijk beëindigd zijn. Hij zou meteen als een oproerling worden beschouwd, een opstandeling. Hij zou linea recta naar het kruis zijn. Maar hij had eerst nog een boodschap. Hij had eerst nog een boodschap te volbrengen voordat hij volbracht op Golgotha, wat hij moest volbrengen. Dus maak het nog niet bekend dat ik de Christus ben. Jullie weten het, maar maak het nog niet bekend. Natuurlijk, de discipelen, de apostelen, begrepen wel dat hij de Messias was, maar wat ze nog niet begrepen toen, interessant hè, ja, ik vind het fascinerend, dat hij de leidende heren was, de leidende Messias dat inzicht ontbrak nog, zoals later blijkt. Um, van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel leiden van de zijde der oudsten en over priesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Nou, hebben we eindelijk iemand die, de profeet, die ons verlost van het jukt van de Romeinen, en dan gaat hij praten over zijn dood. In deze tijd heeft het volk Israël het heel moeilijk met de gedachte dat Yeshua de Messias is. Want de messias is degene die de Romeinen uit het land zou verdrijven. En als de messias komt, dan verdrijft hij de hele Arabische wereld de Palestijnen. En dat gebeurt niet. Het gebeurt nog steeds niet. En Petrus kunt je nou misschien veel beter voorstellen. Dat Petrus de Heer gaat bestraffen. Ja. En hij bedoelt het goed hoor. Petrus. Hij bedoelt het echt goed. Het is geen, uh, geen eigenwijze jongen. Hij, hij had de Heer lief. Echt waar. Misschien meer lief dan wij hem lief hebben. Hij had hem echt lief. Net als uh, Thomas Jezus Jeshua lief had. Er wordt wel eens gezegd die ongelovige Thomas. Maar vergis je niet. Als je echt in de teksten diep. Daarop ingaat, dan was Thomas helemaal niet zo ongelovig, maar goed, ik ga het niet over Thomas hebben nu. Maar Petrus had de Heer lief, hoor. En dan gaat Jezus jezus vertellen um, dat hij een andere weg moet gaan dan zij denken: op naar Jeruzalem. Ja, maar niet als triomfator. Wat ze dachten: op naar Jeruzalem. God had een andere weg uitgestippeld voor zijn zoon. En Jezua wist dat natuurlijk. En de discipelen wisten dat niet, nog. En dan zegt Petrus, dat is interessant, hè? er staat in alle vertalingen bijna, uh, dat verhoede God, heren, dat zal u geen sinds overkomen. Nou, misschien is er een, een vertaling of een, een Griekse tekst die dat heeft. Ik heb hem niet kunnen vinden, maar dat zegt niet alles. Maar in het Grieks, in mijn Griekse Nieuwe Testament. daar staat het anders. En in de Nederlandse vertaling staat het ook anders. En heel anders. Ik heb het, dacht ik, al eens een keer gezegd. Maar weet je hoe het daar staat? Het is heel bijzonder, heel mooi. Daar staat. Niet dat Petrus zegt. dat verhoede God, heren. dat zal u geen zin overkomen, maar. Dat staat in het Grieks, en, en, en daarna is een vertaling heeft, dus ik fantaseer, u moet niet denken, ik, ik ben maar aan het fantaseren. Zoek verzoening heer, dat mag uw lot niet wezen. Zoek verzoening heer, dat mag uw lot niet wezen. Met andere woorden, ga naar die, die Sifgeleerden, ga naar die mensen die, die je dood zoeken. En probeer er wat aan te doen, want dat, dat kan toch niet heer uh, u, u bent u eindelijk gekomen in de Messias en nu praat u over uw dood. Zoek voor zon, probeer het op een akkoordje te gooien, probeer vriendelijk te zijn en misschien hoeft het dan zover niet te komen. Ja, dat was Peters' gedachte. Het was een goede man hoor, Peters, maar hij zat er helemaal naast. En meestal zitten we ernaast als we onze eigen neigingen volgen. Misschien gaat dat wat te ver, maar ik zou bijna willen zeggen, als we met Yeshua te maken hebben, met zijn woord, volg altijd het tegenovergestelde naar uw eigen neigingen. Want als je je eigen instincten en neigingen volgt, dan ga je fout, dan ga je tegen de leer van Yeshua heen. En dat deed Petrus. Ga weg achter mij, Satan, gij zijt mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen gods, maar op die der mensen. Dat was een bestraffing. Dan kreeg hij een bestraffing van Jezua. Peter die bestrafte de Heer, maar dan krijgt hij een bestraffing. Satan, tegenstander, wordt hij genoemd. Dat is wat. Hoe zouden wij het vinden als Jezua ons een tegenstander noemde? Maar misschien zijn wij soms zo eigenzinnig, dat wij ook een tegenstander zijn voor God. Dat wij ook een Satan zijn voor God. Dat wij zelfs een duivel zijn voor God. Daar, dat kan niet. Wij zijn geen duivels. Nou, wees voorzichtig. Want soms dan gaan wij dwars tegen Yeshua's leer in. En dan zijn wij een tegenstander. En nou eigenlijk de verse... Waar ik het over wilde hebben vandaag. Die komen dan uiteindelijk toch. Dat is een aanloop. Nou is de aanloop soms langer dan... Het is net als met verspringen. Hè? Je moet soms een hele lange aanloop nemen. Om dan op het juiste moment te kunnen afzetten. En dan die ene sprong te doen. Ja, ik weet het. Ik heb dat vroeger gedaan. Vandaar dat ik het een beetje weet. Um, goed, die lange aanloop. Toen zei Jezus tot zijn discipelen. Indien iemand achter nu wordt het serieus, hè? Indien iemand achter mij wil komen, die verlogen in zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Dit zijn. ja, Zegt Yeshua dan: om suicide te plegen. Daar lijkt het wel een beetje op. Je neemt je kruis op. Je gaat mij achterna. Nou, het liep niet best af met Yeshua. Tenminste, zo zou je het kunnen zien op een bepaald niveau. Bedoelt hij dat? Nou, wat bedoelt hij? We zullen zien. Um, in Matthäus 26 heb ik een tekst gevonden. Over het verlogen hè? van uh, hier achter mij gekomen, die verlogende zichzelf. Nou, even kijken. Matthäus 26, 26 heb ik, vers 72. Daar staat het die tekst die ik hebben wil. Um, ja, Peter, Petrus die logende de Heer. Hij. Logende niet zichzelf, het was geen ontkenning van hemzelf, wat hij had moeten doen. Wie, als u na mij wil komen, achter mij wil komen, dan verloogen u zichzelf. Maar in Matthäus 26, in die hof, logende hij de Heer. En er staat ook precies zo, uh, in het Grieks, precies hetzelfde woord, dan verlogen als in Matthäus 16, staat in Matthäus 26. Hetzelfde Griekse woord, andere vorm, maar hetzelfde Griekse woord. Um, wederom logelde hij het met een eet. Ik ken die mens niet. Ik ken die mens niet. benen. Petrus die zoveel van de Heer Jezus hield... Zegt, ik ken die mens niet. Zo ver kan het komen met ons dat wij precies het tegenovergestelde doen, wat we eigenlijk diep in ons hart willen, maar niet kunnen op dat moment. Is dat niet verschrikkelijk? Als je zo geconfronteerd wordt dat je. dan word je geconfronteerd met je neigingen. Maar dat je, dat, zoals Paulus later zegt in de Romeinenbrief, dan doe je eigenlijk dingen die je niet wil. En toch doe je ze, omdat je bang bent. Omdat je angstig bent. Door de situatie volkomen overmeesterd. Omdat je dat niet had verwacht. Hetzelfde Griekse woord. Logene. Maar zo bedoelde Yeshua dat niet natuurlijk en in Matthäus 16. En die niemand achter mij wil komen, die verlogenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Verloochenen zichzelf, hetzelfde Griekse woord. Dus het gaat er niet om dat je Jezus verlogent, stel je voor, maar dat je jezelf verloogend, Jezelf verloochenen. dat wil, jezelf ontkennen. Ik ken die mens niet, dat je zegt, met andere woorden, ik ken mezelf niet. Dat is heel wat anders. Ik ken mezelf. Ik ben er niet meer. Ik wil alleen maar weten van Yeshua, mijn Heer, waarvan Peter is predikte in Handelingen 2. God heeft hem en tot Curios en tot Messias gemaakt. Dat je alleen maar hem wilt weten, Jezus Christus, en die gekruisigd. Dat wil natuurlijk helemaal niet zeggen. Dat daarmee het koninkrijk onbelangrijk is, helemaal niet. Maar ja, de, de, de sleutels van het koninkrijk. Hoe kan je het koninkrijk binnenkomen als Jezus niet gestorven is? Zo mogelijk. En hoe kun je het koninkrijk binnenkomen als hij niet is, als Jesuwa niet is opgewekt? Dan kun je niet het koninkrijk binnenkomen. Onmogelijk. Er staat um, in Lukas 9, en dat is heel verhelderend. Dus, dus Yeshua roept niet op, uh, pleeg massaal uh, suïcide, zelfmoord. Logen jezelf, neem je kruis op. Dat bedoelt hij niet. Maar wat hij wel bedoelt: Lukas um, 9, vers 23. Lukas 9, vers 23. Um. Hij zei het tot allen. Indien iemand achter mij wil komen, die verlogenen zichzelf. Dezelfde woorden eigenlijk in het Lucas-evangelie. Die verlogenen zichzelf. En nemen zijn kruis op. Ja, maar dat staat er niet in Lucas. In essentie staat hetzelfde wat in Matthäus staat, maar in Lucas staat een woord erbij wat de zaak helemaal duidelijk maakt. En neem het dagelijks zijn kruis op en volg hem mij. Nou, hoe kun je nu dagelijks je kruis op je nemen? In de zin van zelfmoord plegen. En de volgende dag weer. Je kan maar één keer zelfmoord plegen. Dus het moet iets anders betekenen. Het betekent, zoals ook... Nou, het betekent... Eigenlijk staat het ook in... Romeinen 6, in verband met onze doop, in verband met onze doop, waar staat, want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Dit weten we immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is. Die oude mens, die moet dood. Die oude mens met zijn ego, ja denk nou niet dat alleen tv personalities, uh, acteurs en filmsterren, dat die een ego hebben. Ja, die hebben een heel erg ego, maar wij hebben ook een ego. Juist, wij hebben een eigen ik, een eigen ego, eigen verlangens. Eigen instincten, eigen neigingen, zoals Peters dat had. Ja, natuurlijk hebben we die we ons niet voor te schamen om dat te beleiden, dat we die hebben. Wij zijn niet volmaakt, wij zijn niet Yeshua. Maar toch vraagt Yeshua om ons te verlogen. En om ons eigen kruis, niet zijn, maar ons eigen kruis op ons te nemen. Dagelijks. Ons, er moet een streep door ons eigen ik. Nou, door dat te zeggen heb ik mezelf natuurlijk in het volle voet liggen gezet. Want ik, ik schiet vreselijk tekort. Ook ik ben behept met een eigen ik. Met mijn eigen verlangens. En ik, ik ben, ja je, ik bedoel, ik kan het verbergen, maar in de wij, ze, ze prikt soms gewoon door me heen. Hè? Ja, dat is toch gewoon zo? Wij hebben een eigen ik. En dan gaan we dan. Mogen we dan hier niet meer komen? Nou, nee. Want Petrus had ook een eigen ik. Maar Yeshua had Petrus lief. En Yeshua had alle andere apostelen lief. Oh, hij zag veel meer dan wij zijn. Hij zag veel meer. Hij had hem lief. En hij wist wat er kon uitgroeien uit die Petrus. En hij wist ook... dat Petrus... eens... zijn leven gaf... voor de Heer. Zijn leven... Dus denk eens voor in die hof. Ik ken die mens niet. En later, aan het eind van zijn leven, zou hij gekruisigd worden. En dan zou hij, wat, waar hij eigenlijk mee wilde zeggen, ik ken mezelf niet. Ik ken mijn ik niet. Een streep door mijn leven, dat heb ik over voor de heren. Zijn wij zover al? Ja. Ja. Maar je wordt er wel stil van hè, als je geconfronteerd wordt met die woorden. Je, Yeshua heeft dat niet gezegd om ons te ontmoedigen. Hè? Er is een proces van groei, van ontwikkeling, om te leren onze ego af te leggen. En het is een proces hoor, alstublieft. Denk niet dat we, er, dat we er al zijn hoor. Als je denkt dat je er bent, dan zit je verder weg van Jezua dan ooit. Dus je kunt het maar beter beleiden. Ik ben nog niet klaar, want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verloren heeft, op mijn het wil, die zal het vinden. Welk leven wil jij behouden? En ieder die zijn leven wil behouden. Welk leven wil je behouden? Welk leven? Het leven waarin je eigen ego, je eigen ik centraal staat. Dat, dat is eigenlijk de lagere natuur van de mens. Waar we allemaal mee behept zijn. Als we die willen behouden, en dat doen we, heel vaak... Maar die zijn leven verloren heeft, Yeshua heeft het dus niet over letterlijk gekruisigd worden, vandaag nog. Nee, maar onze ik moet gekruisigd zijn. Om mijnend wil, om zijnend wil, die zal het vinden. Dus toen Peters aan het eind van zijn leven letterlijk gekruisigd werd, heeft hij het leven gewonnen. Want het leven houdt niet op met de dood. Ja, dat is een, een les. Een hele harde, confronterende... Dat is of wij geloven. Of wij echt geloven in Yeshua, de zoon van de levende God. De levende God, hè, die zijn zoon heeft opgewekt en die ook ons zal opwekken. Oh, ik ben nog lang niet klaar. Ik ben nog lang niet klaar. Heb ik nog even? Oh... Goeiedag, ik dacht, ik, ik denk, na nou, twintig minuten heb ik het wel gehad, maar dat wordt veel later. Um, dus, het, het, neem je kruis op, wil dus niet zeggen, dat begrijpt u inmiddels. Hè? Ieder huisje heeft zijn kruisje. Dat is zo'n platvloerse benadering. Ieder huisje heeft zijn kruisje. Ja, dat, ja er zijn ongelovigen die uh, in die zin een grote kruis hebben te dragen dan wij. Ieder huisje heeft een kruisje. Maar dat is niet wat... Je ziet wat bedoelt hier. Dat is niet wat hij bedoelt. En zeker niet bedoelt hij... Ja, nu moet ik even een boek van Repco erbij halen. Zeker bedoelt hij niet wat paus Urbanus II op 26 november 1095 bedoelde. Waar <laughs> heb je het over? Tijdens het concilie van Clermont vraagt paus Urbanus II... Op 26 november 1095 aan de vorsten en ridders om Jeruzalem, het middelpunt van de aarde en het tweede paradijs, te bevrijden. De kruistocht. Deus levelt. God wil het. Hij was nog gestellig van zijn zaak. Riep hij uit over de massa. Aan alle deelnemers worden aflaten en andere gunsten toegezegd. Deze pauselijke woorden bleven niet zonder gevolgen. Hele volken kwamen in beweging. Tienduizenden christelijke volgelingen naar de rood gekleurde kruisen op hun kleding. Paus Urbanus II verwees naar het kruis als symbool voor de vrijheidstrijd, verwijzeld naar Lucas 14, vers 27. Wie zijn kruis niet draagt en mij op mijn weg volgt, kan mijn leerling niet zijn. Dat is het allerlaatste wat Yeshua wil, om op die manier ons kruis te dragen. Um. Yeshua wil dat wij een andere levenswijze hebben, waarin het ons eigen ik niet langer centraal staat, onze eigen wensen. We zullen nog genoeg moeten vechten tegen onze eigen wensen, echt waar. Maar dat we heel geleidelijk aan toch vernieuwd worden door de hervorming van ons denken, heel geleidelijk aan gelijkvormiger worden naar het beeld van hem. Dat is een levenslang proces. Er moet wel enige groei zijn, want als we na 50 jaar... ...nog geen millimeter gegroeid zijn, dat geeft te denken natuurlijk, hè? dus er moet wel groei zijn. Um, het gaat dus om een levenswijze, een levensstijl, een lifestyle, een hele andere manier van leven. Dus eigenlijk, hè, wat ik al gezegd heb, als je je natuurlijke impulsen, neigingen, je instincten volgt, hè, dan zit je altijd verkeerd. Je moet altijd doen het tegenovergestelde. Dan zit je goed. Alleen dat is het moeilijkste. Dat is wel het moeilijkste natuurlijk. Want je moet medegekruisigd zijn met Yeshua. Nog één tekst. En dan ben ik klaar. Even kijken. In Hebreeën 11, een belangrijke hoofdstuk van die geloofsgetuigen. Um, want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen dat zij een vaderland zoeken. Wij zoeken ook een vaderland. Dat is het vaderland van Gods koninkrijk op aarde. Waar Jeruzalem, het letterlijk Jeruzalem, het centrum is van Gods activiteit. Koninkrijk is meer dan Jeruzalem hoor, dat wel. Maar de, de koning, Yeshua, komt in Jeruzalem aan om daar de grote koning te worden. En dat is eigenlijk de hoop die de aartsvaders, die alle gelovigen die opgezond worden in handelingen in Hebreeën hoofdstuk 11. Waar zij naar uitzagen. Maar... Als zij gedachtig geweest waren aan het vaderland dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren. Dus als Abraham, om een voorbeeld te geven, gedachtig was, hunkerde, terughunkerde naar dat land waar hij vandaan kwam, dan zou hij gelegenheid genoeg hebben gekregen. Maar dat is niet het vaderland wat hij zocht. En zo geldt het voor al die geloofsgetuigen. Met andere woorden, wij moeten iets prijsgeven. We moeten ons leven met onze eigen wensen prijsgeven. We moeten die stad waar wij in geboren zijn... Uh, ...met al het vermaak, met al het aantrekkelijke, durven prijsgeven. Omdat we op zoek zijn naar het, va het vaderland... Ziet u dat al die teksten met elkaar in evenwicht zijn, dat, dat Yeshua niet iets anders predikte dan de apostelen? Dat kan natuurlijk ook niet. Broeders en zusters, het is zo belangrijk om naar Yeshua te luisteren. Luisteren is het sleutelwoord. Ja, zou Louis zeggen, doen? Ja, natuurlijk doen. Maar je moet eerst luisteren, wil je doen. En je moet luisteren naar Gods woord. En dat is mijn bede dat ik, ja ik zeg ik om te beginnen, en u leert luisteren naar Gods woord. opdat wij niet afgewezen worden. En Yahweh en zijn zoon Yeshua zijn genadig. Natuurlijk. Als we het moeten hebben van onze eigen werken, dan kunnen we het wel opgeven. Dan kunnen we het echt opgeven. We hoeven niet eens meer verder te gaan. Maar gelukkig, God is een genadig God. Hij houdt van ons. Hij wil niet dat iemand verloren gaat. Echt niet. En dan toch vraagt de Heer dat om hem te volgen. Dagelijks ons kruis op te nemen. Maar is dat niet een geweldige uitdaging? Is dat niet mooi om te werken aan jezelf? Om te schaven van... Omdat ik, eigen ik, uit te bannen geleidelijk aan. Dat hebben we ons een hele leven lang voor nodig. En God weet alleen hoeveel tijd hij ons hiervoor geeft. Dat God onze vader u allen mag zegenen. Shabbat shalom.